Een hele goede dag lieve mensen. U luistert weer naar de podcast Hydra Did Nothing Wrong van mij. En ik zit hier vandaag weer met de hele mooie Maya. Oh, dankjewel voor dit intro. Nou, kijk, elke keer werkt het weer. Ik, ik, ik moet gewoon een beetje blozen van, van, van die intro, van die voorstelling. Ja, en vandaag hebben we ook nog de gast, Gijsbus van Amstel. Nou, goede dag lieve mensen. Wat uh, leuk om hier voor de eerste keer bij te zijn. We gaan beleven vandaag. Ja, dat dacht ik. Dat dacht, dacht ik ook. En ja. dat dacht jij ook. Ja. En dat is ook zo. Ja. ja. Want? Ja, vandaag? Vandaag gaan we weer een sprookje doen. Ja. En dit keer met z'n drieën, wat, wat een hele uitdaging gaat zijn, maar we gaan er iets van proberen te, te maken. Ja. ja, we gaan, we gaan proberen het, het, het leuk te houden voor iedereen. Ja. En welk sprookje gaan we doen? Nou, dat zullen we je vertellen. Dat is het sprookje De, de ruiter zonder koppie. vond volk van? Ja. ja. Oftewel de ruiter zonder hoofd, uh, in de volksmond ook zonder koppie, en genoeg uiteraard. Uh, en uh, yeah. Mijn heb je... Mijn jouw ja, ja. Maar, uh, heb je. Mijn volksmond, jouw zonder ja Jazeker. Maar heb jij je alvast een um, soort van voor, voorstelling bij het verhaal? Want ik ken het persoonlijk niet, het ruiter zonder. Zonder. Zonder, uh, ja. zonder hoofd. <laughs> ja. Ja, het, het klinkt een beetje uh, zoals die film met Depp in speelde ja yeah. uh, het is het begin uh, uh, 2000 of zo oh, yeah. dus, uh, dus ik denk dat ik denk dat het gewoon dat verhaal is maar dan uh, maar dan geen film van anderhalf uur maar gewoon een sprookje van anderhalf uur uh, ik hoop niet anderhalf uur ik, nu? ik hoop niet heel erg lang ik oh, hoop langer ik hoop langer, oh, langer? ja okay. Je kan ook gewoon nog een keer naar de show te komen hè? dat is misschien ja. Beter werpen. Ja, en dan zitten we hier elke keer gewoon tot in de holst van de nacht verhalen te vertellen. Ja, het is niet heel erg uh, koud, het is hier echt warm. Ja, dat ook nog eens, weet je. Dan zitten we hier in 40 graden. Maar laten we beginnen, dan heb ja. je wel een beetje zin in. We gaan beginnen met het verhaal van de Ruiter zonder kopie. De Ruiter zonder hoofd. De Holst van de nacht. Als de schaduwen donker zijn. De sterren schitteren en de wind, de wolken, het gezicht van de maan waast. Rijd, ruiver zonder hoofd, over het slaperige slingerpad. Moet je dat proberen, Vind ik je snel te zeggen. Nee. Ha! <laughs> ja, onzin, hoor ik je zeggen. Maar probeer het eens in je eentje s'nachts over het pad te rijden. Als het krassen van de kraai klinkt. En de roep van de arme verdwaalde man als de glimwormen op knipperende ogen lijken... en het ruizen van de takken klinkt als rammelende mensenbotten. Als je denkt het geluid van paardenhoeven te horen, pat achter je. Ja, dat is echt eng dit. Dat is intens. ja, ja intens Ik denk dat we dit met Halloween moeten opnemen. Nee. Goed, zo verging die Boteen, die vroeger schoolmeester was, in die streek. En gestudeerd man, een verstandig man, behalve als hij toevallig s'nachts over een slapende geslingerpad reed, een stuk minder verstandig zoals we moeten het hoorden, He? dan zong hij altijd hard om zichzelf te bemoedigen. Hij had een hele mooie stem. Dat dus klonk een beetje als je smit. Er waren tijden dat de leden van het kerkkoor zondags in de kerk met open mond bleven zitten, terwijl ze hem in zijn eentje lieten doorzingen. Dat zeggen we wel. Ja, dat, dat, in die is. Ja, ja, en dan dat moet je echt heel goed, dat zeg ik toch net als Jarnetje Smit, ja, dat is een... echt heel goed. Weet je ja? het accent, dat zijn Follendamse. Ja, ik denk, ik denk, het klinkt niet als een Volendaamse naam, maar Igebot Crane. Uh, ja, ja. Igebot Crane, misschien. Igebot Crane? niet, ja. Crane. Crane. Zeker. Ja. niet Ja. Likere? Ja, maar hij, hij, dansen kon hij ook nog, hè? Hij kon ook nog dansen. Dansen dat hij kon, Joss. Zodra hij op de dansvloer stapte, dronden, en bedienden samen, voor de ramen en de deuren openen, alleen maar om deze man te dus zien springen, te dus zien huppelen, te dus zien dansen, te zien. Jumpen. Ook ja. Ook. ja, jumpen. Jumpen weet jump stijl, was hij echt, uh, echt goed in. Ja, dat had dat, dat, dat hij uitgevonden, zei de sommige. Ja. <lacht> ja. Goed, hij was uiteindelijk niet van plan zijn hele leven schoolmeester te blijven. Hij had zijn zinnen gezet op Catharina van Tassel. De dochter van de rijkste boer nice. uit de hele omgeving. Nice. Ja, ja. hij wist wel welk chickie je de hebben. had. Ik museum. weet De Catharina er was van, jongens. Ja, ja. Nou, hij denkt gewoon, ik trouw rijk, daar hoef je niets meer te doen. Ja. Dus dat geeft me ongeluk. Catharina nee. die zei geen ja en geen nee. nee. Maar ze, ze glimlachte zo lief tegen Igabot. Dat uh, Brom Bones echt groen werd van jaloezie. Ja. ja, want wie was die Brom dan? Ja, ja Elsla... Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Nee? Nee. Oh, dan denk je, gaan we het nou gewoon vertellen? Maar, nee, maar niet. Ja. Oh, ja, want die komt dus nou in het verhaal, ja. Brommetje. brommetje. Ja, brommetje. brommetje Jones. Nou, die had besloten dat Catharina het ideale meisje voor hem was. En uh, ja, op de dag... dat hij haar zijn lievelingskikker voor, voor jou had gegeven. Wat echt.. Geef geen kikkers aan meisjes! Ja, even. Waarom niet? Nu ben ik wel heel benieuwd. Wat is aan jullie? Heb je echt een favoriete kikker? Nee, nee voor mij. Het is gewoon die OG Crazy Frog. Ik heb er ook Ja, Oké, okay. oh, Kermit? Kermit is wel gaaf. Ja, ja, hij is, is wel echt een beest, hè? Hij is wel echt een beest. Maar ik denk niet dat hij Kermit de kikker had weggegeven aan uh, Catharina. Ja. Nee, dat wordt gezegd. Maar goed. Hij had haar dus de kikker gegeven voor de finale. Dat is echt een slecht plan, man. Ja. Heel eerlijk, ja. dat moet je niet doen. Ik ga geen kikkers weggeven aan meisjes voor een verjaardag. Dat is wel één ding van het vorige verhaal geleerd gele gele gele hebben: hè? Ja. van de kikkerkoning. Ja, de kikkerkoning. Luister. Vrouwen houden niet van kikkers. Vrouwen houden niet van kikkers. Nee, ze gooien ze tegen de muur. Ja, ja maar zij gooiden niet de kikker tegen hem. Zij gooiden hem gewoon in de paarden, Gewoon een bom. Gewoon met kikker en al. Paardentrog in. kikker. smerig. Tijdens het feest op Halloween in de schuur van Van Tassel danste de op de Sterren van de Hemel. Met zijn liedjes wekte hij alle vogels die zaten te slapen op, eh, ja, op de Ja, dat, dat is wel slapen natuurlijk. En zodra bij het open haardgroen de dus spookverhalen aan Nou, Nou, nou, ik ben het ook wel waar hoor. Maar eens stond. Lang blonds op en die vroeg. Hoe Heb je ooit gehoord van de reuter zonder hoofd op het slapige slingerbad? Die gewoon prikte. Heb je hem ooit gezien? Goed, Ik wel hoor. Afgelopen herfst toen ik naar huis reed, ik was helemaal niet bang. Ik deed een wedstrijd met hem, wie het hardst kon rijden. En ik heb gewonnen ook, oh, ja. Maar toen we bij de brug over de rivier kwamen, toen zag ik opeens een grote vlam. Waarin hij verdween. Echt waar. Ja, echt waar, riep Net zo waar als ik hier dit verhaal sta te vertellen. Wat een moed, zuchtte Catherine terwijl ze Rob glanzende ogen aankwam. Haha, zei die En die er geen woord van geloofde. Tenminste, niet tot hij zelf in zijn eentje langs het eenzame slaper ging Hij hoorde het gehuil, Hij roepen en krekels, scherp. Hij probeerde een liedje te zien om de moed erin te halen. Maar zijn stem klonk zo bellieverig dat hij alleen maar banger werd. Hij had de opluchting moeten zijn toen een andere ruiter naast hem kwam rijden, die dezelfde weg naar huis kwam. Maar op een of andere manier lukte het hem niet. Er was iets met die ruiter. Goedenavond, zei Kon Klonk zijn stem maar niet zo beverig. Geen antwoord. Bent u vanavond ook op het feest van Van Tassel geweest? Nog steeds geen antwoord. Het is een mooie nacht. Heel zacht voor de tijd van het jaar. Geen antwoord. Toen lukte Igabok de hielen in de buik van zijn paard om het dier tot grotere snelheid aan te sporen. De andere ruiter bleef naast hem uit. Igebot hield in om de ander voorop te laten. Maar dat deed de ander niet. Naast elkaar reden ze door, zonder een woord te zeggen. Toen kwam de man van een woord wolk te En kon Igebot zijn gezelschap Hij was een grote man brede schouders, maar zonder hoofd. Igebot schreeuwde, gaf zijn paard in de sporen en ging er in het galop vandoor. Maar de ander kwam met een woest. Ja, Achter hem aan. En daar galoppeerden ze over het en sneer. Igabon keek, gevolgd door een ruiter zonder hoofd, naar de oude brug. Wat was zijn rivaal? Ron Boos ook weer verteld over de brug. In die nacht, hij de ruiter zonder hoofd had uitgedaagd voor een wedstrijd. Toen ze bij de brug kwamen, was het spook in een grote vlam verdwenen. Igabon moest dus bij de brug zien te komen. Achter hem reed de ruiter in galop. Igebot voelde iets adem in zijn nek. En hij hoorde het gedreun van de spookhoeven in zijn oren. Toen hij bij de brug kwam, durfde hij om te kijken en zag hoe de ruiter zijn afgehouden hoofd uit zijn mantelharen haalde en door de lucht naar hem toe gooide. De volgende dag werd Igold paard gevonden terwijl het koos op de grazen bij een brug. Van Igibot keen. Was alleen maar zijn hoed over, die vlakbij het paard en gras was. En ze vonden ook een halloween pompoen, waarin de ogen en mot uitgesneden waren. Maar, wat die te maken had met de vreemde verdwijning van een schoolmeester, heeft nooit iemand begrepen. Niet lang daarna trouwde Katrine met een boos, altijd van plan was geweest. De kikker was dus wel een goede move, jongens. Ja. Je nee, dacht dat het slecht plan was, weet je, maar het was wel toen de tijd. tijd. Ja, natuurlijk. Sommige mensen zeggen dat Igor greep die nacht de stad uitreed toen hij begreep dat Catharina hem niet wilde hebben. Maar anderen weten dat beter. Zij zeggen dat een eruit zonder hoofd. Mag ik? Ze zeggen dat als je in het donk, het hoogst van de nacht, om over het slavernegen slurf op durft te rijden en luister naar het geluid van trappelen de hoeven. die misschien ook de stem van Igebot geen hoort die je liedje zingt om de moed erin te houden. En, en dit, dit was het, het verhaal. Het verhaal. Ja, ja, dit was het verhaal van de ruiters zonder kopie. Ja. kopie. Zonder ja. kopie. Ja. Ja. ja. Hoe vonden jullie het, jongens? Nou, spannend verhaal, hè? Toch wel, hè? En is als je het voor de Icarbot. Toch wel zielig? Geen meisje en ook nog eens verdwenen. Ja ik vind het zijn verdiende loon. Hij had eigenlijk gewoon potverdorie naar Boer uh, Boer moeten luisteren. Dat is mijn mening in ieder geval hierover. Toch wel? Ja. Over... Uh, Pop uh, po ja. Pop uh, Dikkie. Pokje Jan Dikkie Ja. Die film met Johnny Depp, die eindigt wel beter trouwens, hoor. Dus als je dit zielig vindt, dan kun je beter die film kijken. Ja, ik moet wel bekennen. Ik heb, ik heb die film niet gezien. Heb je die film niet gezien? Nee. Hij heeft er even in 1990. Ja, ik komt in negen. Dat heb je even goed gekregen, dat natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Nee. Ja. Hoe hoort het er ook weer? Sleepy Hollow. Ja, dat is Sweeney Todd. Ja. Nee, dat, dat is die andere van Jullie oh. Recht. Oké, okay, Pirates. Dat is die andere van. Black oh. Mass. Nee, dat oh. is de verkeerde. Oh. Het is Sleepy Hollow en het gaat over de ruiters van koppie. Alleen dan wordt hij gespeeld door Christopher Walken. Oh, oh. Christel, Christel oh. Ja, ja, die verhaal met piraten. Christopher Walken, toch? Zo heet ze. Ja, die met het malle mal stemmetje. Ja. Ja. O, o, o, o, o, o. Ja, maar nog net anders. Ja. Maar ja, het blijkt wel een beetje op je Maar nou ja, jongens, dit was de podcast. Ja. Eh? Bedankt weer, voor het uh, luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren en hoe vonden jullie het om uh, weer een keer bij de podcast aanwezig te zijn? Nou, ik vond het heel erg leuk. dankjewel je ja, ja? Nee, heel, heel erg leuk. leuk. Dat moeten we gaan vaker doen. Hè? Dat ja zo? toch wel? Gaan we ja. toch wel vaker doen? Ja, ja. Nou, we gaan ja, weer grappen. Het was gewoon leuk, hè? Natuurlijk weer. Ja, het was geweldig. Dan ja. gaan we binnenkort gaan we nog een keertje podcast maken, maar uh, voor deze wens ik uh, jullie allemaal een hele fijne dag ja. en uh, fijne nacht en een uh, ja, gegroet lieve mensen. Tot de volgende keer maar weer. En nog even een kleine shout-out voor mij. Tim weet het niet, maar ik heb het er later in ik wil even een shout-out doen mijn eigen podcast. Het heet Casper en Roma Sessions Sessies en je uh, kan het vinden op Soundcloud. Als uh, dus je Casper en Roma de Sessies En dan is uh, een astronomisch uh, aantal volgers, namelijk drie volgen. Eén track, dus uh, en de laatste aflevering was elf maanden geleden, maar er gaan er meer komen. Dus Casper en Roman de Sessies, dankjewel.